Afsluiting van het programma gaan we nog praten met uh, Annemiek Landman over de business Ladies in uh, Zandvoort. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, leuk om je even in de uitzending te hebben uh, over dit uh, onderwerp, want uh, jullie hebben wel wat te vertellen, toch? Dat of... klopt, maar dank je wel uh, voor de uitnodiging om er wat over te mogen vertellen. Mm -hmm. Wil je dat ik mijn verhaal doe of wil jij vragen stellen?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 Dank u wel voor de aandacht en een fijne dag verder allemaal.